Zuid-Koreaanse bedrijven hebben daar Noord-Koreanen in dienst... maar de Noord-Koreanen werden in april teruggetrokken. De spanningen tussen beide landen bereikten in april en mei een hoogtepunt. Noord-Korea dreigde met een atoomoorlog... en verklaarde de wapenstils van, van 1953 ongeldig. Onder druk van beschermheer China krabbelt Noord-Korea nu weer terug. De watersnood in Duitsland heeft ertoe geleid... dat duizenden mensen in het oosten nu op de vlucht zijn geslagen...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 Vanwege het droge zonnige weer en de straffe wind van de laatste dagen... is op de Kanthoudse Heide in België code oranje ingesteld. Dat is op één hoogste alarmfase voor brandgevaar. De heide ligt tegen de grens met Noord-Brabant. De brandtoren in het gebied wordt bij code oranje dagelijks bemand. Voor wandelaars gelden strengere regels. In mei 2011 ging nog 600 hectare natuurgebied daar in vlammen op. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en 9 graden. In de ochtend lost de bewolking op. Het wordt smiddags 14 graden op de Wadden tot 22 in het Binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start. Goedemorgen. Het is drie minuten over vijf. Ik probeer het even. Ja, het maakt heel veel indruk dit. Ja. Ja, ik geloof niet in die tip. Dat is echt, echt een slechte ja. tip. Je hey, hoorde je op het nieuws over dat water en, zo, en dat het weer gaat regenen ja. en de overstromingen en zo. En ik reed gisteren naar, uh, naar Zwolle toe. En toen reed ik uh, dan, dan, dan rij je op een gegeven moment over de IJssel heen. En uh, die, die is echt helemaal overstroomd daar ook. Al die uitwaarden die, die liggen helemaal... Uh, ja, die, die, dat is echt helemaal, echt helemaal overstroomd. Maar is dat heftig? Ziet dat er heftig uit dat je echt denkt van wow, het water rukt op? Nou, dat niet, want het is, wel, het is ervoor bedoeld in principe natuurlijk, die uit uiterwaarde. Dus dat is niet zo erg, alleen het is een beetje een raar gezicht. Want normaal gesproken is het in de winter of de herfst altijd uh, zo overstroomd. Ja. En nu ineens, dus dat is een beetje raar in de zomer. En uh, dan hoor je ook nog op het nieuws dat er uh, op een heide ineens dat het daar heel droog is. ja. In, in België tegen, tegen Brabant aan. Ja, daar. En, en daar is dan door de harde wind en ja, brandgevaar en fikkies en zo. Maar en, hoe kan dat dat zo? Want het regent dus heel erg in, in, in Zuid-Duitsland ja. en zo en in Oostenrijk. En dan is het daar dan weer zo tegenovergesteld. Ik heb een theorietje. Okay. Weet je nog, een paar maanden geleden... dat we met z'n allen in de ban waren van het einde van de wereld, 21 december? Ja, dat, ja, ja, dat was de Maya-kalender, toch? Precies, die ja. Maya-kalender liep af en het zou dan het einde van de wereld zijn. En eh, nou, daar hebben we met z'n allen hartstikke hard om gelachen. Natuurlijk, die mensen die daarin geloofden. En eh, nu denk ik, wat nou als die mensen toch gelijk hadden... alleen dat het einde van de wereld niet gewoon, poef, klaar... Maar is ingezet. Is ingezet. We zitten toch in een rare... rare... Ja, qua qua temperatuur en zo, en qua, qua klimaat, Dat absoluut. klopt toch eigenlijk niet, toch? Ik bedoel, de lente is hartstikke koud. En er komt misschien ook wel een koude zomer aan. We zitten nu een beetje in een goede, goede vibe. Maar ja, het zou allemaal zo ook wel weer mis kunnen gaan. Ja, het is, was gewoon 9 graden vannacht, hoor. Dat nee. ik nog steeds voor ja. juni best wel koud zijn. Nou ja, ik hoorde... Ik bedoel, mensen hebben het ook koud in de schaduw. Ja. En, uh, en, dus misschien is, is dat einde van de wereld toch wel ingezet. Maar alleen, want wat iedereen dacht is dat het in één keer bam, klaar ja. zou zijn. Ja. En nu dus gewoon, gaan, ze gaan ons langzaam. <laughs> ja, langzaam, langzaam gaat de wereld kapot. Dat zou, ik ja, bedoel, ik schat de kans niet heel groot. Ik in Ik maar... hoop het niet eigenlijk, Luc. Nee. Ja, ik hoop dat je fout zit met je theorie. Ik hoop het ook, ja dan mooi balen zijn. Ja, ja. Zitten we dan met ons goede gedrag hier? Nou, inderdaad, ja. En dan zou het finale staartje natuurlijk midden in de nacht in ons, tijdens ons <laughs> programma. Zo, mooi dat we er dan echt helemaal bewust bij zijn. Ja. En misschien nog kunnen we verslag kunnen doen van hoe het <laughs> het einde van de wereld nadert. Hoe denk jij dat het einde van de wereld dan... Wat zou dan het, einde, het, het laatste zijn? Zou het de meteoriet die tegen ons aanknalt? Nou, dat zou Maar dat is op zich ook nog wel optioneel, toch? Ja, dat zou op zich. Ja, of gewoon ja. dat het water tot ons aan de lippen staat hier al. Het, we zitten hier op hoog of zo in het ja. NOS-gebouw. Dat het gewoon echt nou hierin, uh, wij zitten dan nu in Noord-Holland, uh, daar, ga, daar als, als echt de zeespiegel stijgt, zoals mensen wel eens verwachten dat hij zou kunnen stijgen, dan zijn wij de pineut natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb nog een adresje in Twente. Uh, ik niet hoor. En da daar, uh, en da ik bedoel, ja, daar zit je veilig in principe. Veiliger. Veiliger. Maar dan kun je er vanuit gaan, het dat, dat komt het water minder snel. Dus uh, ja, ik heb, ik heb een plekje. Ja, ik niet. Ja, jij zit daar uh, met jouw boot. Ja. Dan blijf ik drijven. Dat is waar. Uh -huh. Maar ja, de kans dat het allemaal gebeurt. Nou, het moet wel heel toevallig zijn. Nou, dat het zou toevallig zijn, inderdaad. <laughs> dan gaan we het over hebben over toeval. Nou, ik, vroeg jou, ik stel jou al de vraag, Frank. Geloof jij in toeval? Uh, ja. Ja? Ja. Want ik, het is toch toeval dat er opeens een mail op je hoofd poept, bijvoorbeeld. Of dat je net met je voet in die ene honderdrol stapt... op de hele straat waar geen enkele honderdrol ligt. Uh, ja, dat kan toeval zijn, maar je zou ook kunnen zeggen, dat is geen toeval. Uh, maar door jouw, uh, weet ik veel, negatieve energie van die dag, log dat het je dat een beetje voorbestemd ja. Nou ja, ik zat, ik zat wel te denken uh, er ook over, want ik, het, bij mij ging het over flirten. Mm -hmm. uh, en over, toen dacht ik van ja, het kan natuurlijk ook dat je iemand tegenkomt. Uh, kom je dan iemand toevallig tegen, de liefde van je leven, of ja. is dat dan ja. ook voorbestemd? Dat zou ik eerder denken, dat dat voorbestemd is dan in een rol trappen. Ja. Dus dat jij toevallig toevallig de ene keer bij die supermarkt aan boodschappen gaat doen... Mm. zit zij daar net achter de kassa. Ja. Terwijl je daar normaal... No en dan werkt ze er blijkbaar ook nog één dag of zo. Dus dan, dan is het ja, toch ook wel heel toevallig. Ja, hè? maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, dat, dat is dan, dat, dat is dan misschien wel te toevallig. Dus dat kan eigenlijk geen toeval zijn, omdat... Uh, ja, dat nou juist die ene liefde van jouw leven... Uh, toevallig uh, in de supermarkt om de hoek werkt. Ja. Dat is wel... Ik bedoel, waarom, waarom, werkt, uh, waarom werkt dat mens niet ergens... Uh, ja, is de... misschien aan de andere kant van de wereld ja, zelfs wel. Ja, precies. Gewoon in Mexico ergens in een zaakje. Maar het kan ook toch wel weer zijn dat je toevallig op reis bent... en dat je daar dan iemand... Het gaat nu heel erg over de liefde met ja. toeval en, en voorbestemd... wat natuurlijk een groot onderdeel van ons leven is, de liefde. Maar uh, ook met... Waarom win jij dan de loterij en ik niet? Ja, nou dat, ja, precies ja. Toeval. Ja, of je lokt dat uit. Er zijn ja, door mensen... elke keer, ja, elke uh, keer een lot te kopen. Nou ja, maar er zijn ook mensen die, die, die gewoon... Uh, uh, die, die niet in die toeval geloven... maar die gewoon echt denken van ja, ik door mijn energie... of, of ik heb een theorie... Waardoor ik dat ja, kan Ja, Ik zit in een theorietje deze nacht. <laughs> ja, ik weet het niet. Het is, het is een hele lastige. Het kan, ja. het kan beide kanten op. Ik denk dat het toeval meer in de kleine dingen zit. Ja. En het voorbestemde, het lot, in grotere dingen Ik zit. heb een voorbeeldje, Frank. Ja. Uh, gisteren, uh, of uh, vrijdag, uh, had ik BNSD. En ik had mijn oplader niet meegenomen van mijn telefoon. En toen aan het einde van de uitzending van BNSD keek ik op mijn telefoon. En toen had ik nog precies 1% batterij. Dat kan ik daar dus zien, hè? staat een, ja, een, in de rechte ja. bovenhoek van je telefoon. En toen dacht ik, dat is daar ga ik twitteren. Dus daar heb ik een screenshotje van gemaakt. En um, daar heb ik het dan zo bijgezet van, hey, uh, living on the edge. En dan zie je, uh, wat je dan ziet door dat, dat screenshotje, is dus dat 1, 1% en mijn klokje. Want je hebt zo'n klokje ook, zo'n app, appje uh, van de klok. Dat je een wekker hebt of zo? Ja, je ziet een de wekker en dan, nou, dat is dan een klokje. Ja. Dus nou, dat zag je op dat plaatje. Een paar uur later bekeek ik mijn tweet nog eens een keertje. En toen zag ik dat plaatje. En wat bleek, um, ik had dat plaatje gestuurd. Kijk, dit is het plaatje. Ik zie hem hier. Je ziet dan een 1%-teken en je ziet dat klokje. En die klok staat op kwart voor tien. over tien. Kwart over, ja. over tien. En toen keek ik hoe laat ik tweet had gestuurd. Was dat ook kwart over tien. En dat klokje loopt niet mee. Dus ik heb ex exact op het moment van het... Uh, de tijd van het vaststaande klokje. Dat gaat ja. wel verder. Ja, ik ben, ik ben aan het mededel. Heb ik dus die tweet gestuurd? Is dat dan toeval? Ja? Ja, maar, maar, maar, dit, ja, maar ik heb, dat is dus een beetje met die kleine dingen, denk ik, dat is toeval. Het heeft geen groter doel dat jij dat precies hebt gedaan. Dus nou ja, je het is zou geestig, ook, Maar nou ja, je zou ook kunnen denken van nou, dit, dit is, ik stuur expres die tweet, omdat ik wil laten weten, hey, kijk hoe, hoe weinig batterij ik heb nog heb. En, en als leuk, geinig elementje heeft dan, uh, heeft dan uh, het universum bedacht van, weet je wat, laten we dat precies om kwart over tien doen. Want dat app-logootje app heeft ook een klokje hier op kwart over tien staan. Ja, ja, ik vind het ver gaan hoor. Ja, ik ook hoor, wel. Maar dat wat was mijn toevalmomentje. Ja. Uh, Zomaar ineens. Ja, ja, maar wat, wat, wat ben jij? Ben jij van een toeval? Ja, ik denk uiteindelijk wel hoor. Ik denk wel dat... Uh, waar, ja, waarom zou toeval niet kunnen bestaan, hè? Denk je ook misschien. Ja, het is echt een lastige, want ik zit nu allemaal voorbeelden te bedenken. Ik loop natuurlijk zo meteen het, het pand uit hier. Ja. En voor hetzelfde geldt of de lift blijft steken... Ja. of ik loop het trappetje af en ik breek mijn enkel. Ja. Is dat dan uh, ongeluk en toevallig? Of is het dan voorbestemd, had ik maar niet uh, hard moeten lopen... en daardoor een zwakke enkel gekregen? Ja. Of misschien die negatieve energie? Maar ja, het gaat misschien nog verder. Hè? dat Jij misschien breekt je enkel omdat je uit de lift valt, omdat die lift vast zat... En daardoor kom je in het ziekenhuis terecht. En daar vind je ineens de liefde van je leven. Wauw. Wow. <laughs> ja. Wow. Is dat dan toeval of is het voorbestemd? Jezus, wat ingewikkeld. Ingewikkeld, hè? Nou, daar gaan we het over hebben. Het is eigenlijk een makkelijke vraag geweest. Ja. Het antwoord is misschien wat moeilijk. Maar goed, dat kun je thuis over nadenken. 0800 1121. Vraag is dus simpel. Geloof jij in... Oh, Leuk, ik denk ik. ik, ik. <laughs> nou, dat was toevallig. <laughs> dat de... <weken>. dat <laughs> Geloof jij in toeval? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon, het, het leven gaat zoals het gaat. Zoals het gaat. En uh, daar moet je gewoon mee uh, dealen. Nee, ik geloof niet in toeval. Nee, ik hou niet van het idee dat ik zelf ni niks kan controleren. Ja, soms wel. Maar uh, ik denk dat je zelf toeval ook heel erg kan beïnvloeden. Um, ja. Ja, gewoon dat je het wel eens meemaakt. Ja. Ja, ik, ik geloof niet dat, uh, dat alles uh, voorbestemd is of zo. Ik geloof wel gewoon dat sommige dingen gewoon toevallig bij elkaar komen. Toeval? Ja, best wel. Waarom niet? Uh, ja, op zich wel. Ja, ik weet niet. Gewoon dingen waarvan je af en toe echt gewoon denkt: van nou ja, dat is gewoon echt heel erg toevallig. Hoe zeg je dat? Ja, ja de... uh, ik heb er echt nooit echt zo. Je ja, denkt er af en toe wel eens over na, maar aan de ene kant denk ik ook: van ja, er zit niet echt een groter, een groter beeld in van. Ja, een groter beeld in het leven dan wat je nu aan het doen bent, denk ik tenminste. Dus ik denk dat het wel echt sommige dingen gewoon echt toevallig zijn. Nee, ja, ja, alles komt er gewoon hoe het komt. Ik stel de vraag nog één keer.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 Light the whole Het never dark. Ze komt uit Nederland, uh, maar ook een beetje uit Amerika. Ik volg haar op Instagram, Laura Jansen. En uh, ja, dan, denk, dan, dan ben je altijd wel al een beetje... Tenminste, ik ben dan wel jaloers op haar, want uh, zij heeft echt wel een mooi leven. Dat is, ze heeft dan een, volgens mij wel een aardig appartement in, uh, in uh, Los Angeles. Ja, dat is, als je dat dan ziet, denk, dan, dan, dan ga je dan toch een beetje denken van... Nou, zou dat misschien ook wat voor mij kunnen zijn? Dat ik daar dan ook een beetje zit, daar zo in die zon. Beetje met mijn Amerikaanse vrienden eten en zo. Maar goed, zij, zij spreekt het taal. Nee, dit is dus dan niks. Wie komt er vandaan? We Are Golden heet de nieuwe single van Laura Jansen. We hebben het deze ochtend over toeval. Uh, vraag is eigenlijk heel simpel. Geloof jij in toeval? Wij openen de Bubble Bar. Dit is de Bubble Bar. Soms, soms dan gebeurt er iets en dan, dan denk ik van, dan, dan, denk ik van ja, dat is toevallig. En toen zei laatst iemand, ja, toeval bestaat helemaal niet. Toen dacht ik, ja, wat een onzin. Iedereen, heeft toch wel, iedereen maakt toch wel eens dingen mee wat toevallig komt? Ik bedoel, tenminste, of ben ik de enige die dingen toevallig meemaakt? Ik vraag het me wel eens af bij sommige dingen. dat Als er iets gebeurt en dan denk ik, jezus, dit is wel heel toevallig. En dan denk ik, misschien is het eigenlijk niet toevallig. Misschien is er een een groter ding in deze wereld wat het allemaal aanstuurt. Je hebt ook mensen die in theorie hebben dat alles wat er gebeurt... allemaal een deeltje van de aaneenschakeling is voor het uiteindelijke doel waarom we hier zijn. Want dat is het natuurlijk een beetje als je gaat zeggen, niks is toevallig. Het schijnt toch zelfs te zijn dat je alle dingen, zelfs als ik bijvoorbeeld hier mijn blikje heb opengemaakt... dat je dat allemaal inderdaad van tevoren vaststaat. Dat er eigenlijk niet eens toeval is. Ja, dus, dus, ik, ik, ik, ik hoorde laatst iemand zeggen die zei dat toeval, dat je dat heel erg makkelijk zelf kan sturen... Want het gebeurt wel eens dat je denkt aan iemand en even later kom je hem tegen. Maar het schijnt dus zo dat als je dus aan diegene denkt, kom je hem tegen. Niet omdat je hem toevallig tegenkomt, maar omdat je aan hem denkt. Maar is de definitie van toeval niet dat, het, dat net iets gebeurt waar je totaal geen controle over hebt? Ja, maar da dat is dus wat mensen denken. Ja, ik geloof zelf ook wel in toeval. Ik denk echt dat het, dat het te maken heeft met dat je nergens controle over hebt. Ik heb een voorbeeld... Uh, het is uit met mijn vriendje. En toen oh. heb ik hem... Ja, super chillest. Ja, dat is Dat is weer een ander onderwerp, hè? Al, al redelijk lang geleden. Oh. En toen heb ik hem vier maanden niet gezien. Daarna. En uh, toen was ik weer voor het eerst eens op een date. Op mijn oh, nee. eerste date. Oh, ja, en wie kom ik tegen? Mijn ex-vriendje. Dit dus is uh, ongemakkelijk. Dat was super ongemakkelijk. Om het nog erger te en maken, te ga van, ik he? op mijn tweede date met oh. deze jongen. Wie fietst er langs? Mijn ex-vriendje. En voor de rest, in vier maanden, we wonen alle twee in Amsterdam. We komen op dezelfde plekken. Ik ben hem niet tegengekomen. Ik heb hem niet gezien, behalve nu nu ik met een andere jongen was. Is dat dan toeval of is dat gewoon iemand erboven die aan het fucken is met hoe mijn dag verloopt? Ja, ik geloof wel in een soort van, nou niet een lot, maar weet je, dat alle dingen gebeuren met een reden. Ik denk dat het een beetje van beide is, maar ik denk dat toeval, het is, heeft misschien wat leukers. Dat je denkt, ah, oh, het is echt een toevallig dat ik die persoon tegenkwam. In maar... plaats van dat je dat van tevoren denkt dat het al lang vaststaat. Dan is het ook een beetje saai als het zo zou gaan. Vroeger dacht ik altijd dat wij, laat ik maar zeggen, de poppetjes waren in het speelhuis van hele grote reuzen. En dat wij dachten dat we alles zelf aan het doen waren, maar dat zij intussen, laat ik maar zeggen, ons leven aan het leiden waren. Die gedachte heb ik een beetje aangepast intussen. Maar... Dat is de Sims gewoon. Ja, maar nee. Misschien zijn ik... wij wel de Sims. Maar bestaat toeval nou wel of niet? Ja, het bestaat. Het toeval bestaat? Als toeval niet bestaat. Wat zou het dan anders zijn? Er gebeurt toch duizend en één dingen in ons leven... waar we geen controle over hebben. En dat denk je denkt van, wauw, waar komt dat vandaan? Maar het is gewoon toeval. Ik bedoel, anders, er bestaat geen andere definitie. Anders moet je zeggen wat het is. Zullen we dan gewoon toevallig even een drankje doen? Het voorlaatste jongen was David. Die hebben we expres aangenomen voor de wijsheid. Hij komt uit België en daar komt veel wijsheid vandaan. Dus misschien heeft hij wel het gelijk. Maar ah, misschien denk jij er anders over. Het zou zomaar kunnen, geloof jij, in toeval 0801121 Aat, goedemorgen. Ah, Tikker. Hé, hey, hoe is ie? Ijo, mijn leven nog. Nou, gelukkig. <laughs> <laughs> maar eh, heb je Vlaggetjesdag nog meegemaakt? Want jij komt eh, achter de stad van de Duinen. Ja, ja, nog steeds. <laughs> ja. En dat was nee, hartstikke nee, druk nee. in uh, Scheveningen. Ja, dat heb ik gehoord en gezien op televisie, ja. Maar je bent uh, er niet naartoe gegaan? Nee, nee, nee. Ik was uh, bij de Honkbal, bij Ado, uh, Lekkers. Oh, en? en ja, toen moest me verbazing. Ik vroeg naar een oude kennis van me, een, een coach. Mm hm nou, Jos Jonker, van de speler tegen de Hoogs uit Dordrecht, ja. en na de wedstrijd, nou, die, die, die schijnt er weg te zijn, die schijnt bij de Holy in Vlaardingen te ja en na de wedstrijd komt er een hele grote gozer naar me toe, want ik, ik maak een praatje en ik kijk nu in zijn gezicht en ik zeg, verrik, je herken ik, maar ik was zijn naam kwijt en dan gauw er spontaan een hond en dat was een, een, een hondballer die nou tegenwoordig die coach is van die vereniging. Oh. Uh, ook van het Nederlands team, ja. Bas van Rooij. Dat is toevallig. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Dan komen er altijd mensen naar me toe, weet je wel, spontaan. Ik ook uh, nog extra collega's, uh, een paar jaar zou ik maar zeggen. Maar, maar lok je dat dan uit voor jezelf, of denk je van, dat is toeval? Nou, kijk, ik, ik, ik heb tegen die, die, die, die juffrouw gezegd dat ik eerst de lijn krijg. Ik geloof niet, toeval. Nee. Ik bedoel, nee, het hele leven bestaat al toevalligheden. Oh, ik geloof wel juist wel een toeval. Oh, je, ja. Sorry, dat ik een verkeerd Nee, goed. maar het hele leven was uit toevallig, ja. to toevalligheden. En ik, ik ben niet de persoon die ik ben een, een, een, een fanaticatier is. Ja. Ik geloof niet in, in voorbestemdheid of wat dan ook. Ja, want dat krijg je dan snel natuurlijk. Hè. Je moet ook, er ook een, een stuk geloof in natuurlijk. Van, ja, geloof je daar wel in? Maar jij denkt niet dat, dat, je, dat je dingen kunt afdwingen in je leven. Dingen ja, dat uh, gebeurtenissen. Is, dat is weer vervraagbaar, joh. Er is altijd een bijgeloven, weet je wel. Maar ze was al wel zeuren, want ik moest wat vertellen. Mm -hmm. Ik zeg, nou, ik zeg ik bijvoorbeeld een, een voorbeeld. Ik zeg, ik had uh, iemand uh, 35 jaar niet meer gezien. Ik kwam in een oude buurt waar ik vroeger gewoond had. En er was er vroeger een vriendje en die was, uh, toen ik uh, 6 jaar was, ging hij naar Australië. Ging hij, uh, yeah. En ik zat er in de buurt daar aan een bar daar en zo. En daar komt iemand binnen met een paar koffers en die gaat zitten aan de bar en die met een zware uh, Engelse cent. En ik herkende die gozer in zijn gezicht. Hey? En ja, dat was een jeugdvriend van mij, nou. en die kwam zo uit Australië vandaan met een vliegtuig. <laughs> dus die was na hoeveel jaar was hij teruggekomen in Nederland? Nou, hij was tijdelijk op vakantie, ah, ja. hij, va hij vaarde ook, Z vertelde hij, en Martin Glas heette die. En ja. ja. En, en, en dat, dat zijn leuke dingen, en het heeft jaren geduurd voordat mijn, toen het met mijn vrouw, dat wilde geloven, want ik dus ging toen met die vriend en, en nog een paar jongens, gingen dus een, een, een aantal bars af. In Den Haag. Ja. <laughs> dus dat was uh, ochtendwerk geworden. niet. <laughs> maar ja, je getrouwt bent, is dat niet zo leuk natuurlijk. Nee, nee, nee dat moet je wel oppassen maar, maar was dat dan... Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, nou, dat, dat kan bijna geen toeval zijn... dat jij uitgerekend, jij in die buurt was, in die oude buurt van jou weer... en wie ja. komt daar binnenwonen met zijn koffers, ja, maar 35 en, en, jaar. Ja, en ik zat er mij maar in, maar vroeger, naar na, na die vriendjes die ik had... en vriendinnetjes, weet ook je wel. Ook nog. En dan komt er groot om lopen... En die, die loopt achter mijn rug zo naar het eind van de bar. En die gaat op de kop van die bar zitten. En die kijkt hem zijn gezicht en dan gaat praten met die zoon van die oude eigenaar... die achter de bar stond. Mm. En dan Engels, en ik stek rechter, is Martin Gros. En ik begin het Engels zelf te praten en dan zing je noemer. Ja, sure. dat komt niet meer stuk natuurlijk. Maar toch geloof jij dat dat, dat, dat, dat er allemaal toeval is geweest? Jij denkt niet dat daar iets achter heeft gezeten, dat, dat het universum heeft bedacht? Weet je wat? Nee, dat zeg ik, ja, ik, en ik, Martin. ik geloof juist, juist wel in toeval. Of oh, wel? In toevalligheden. Ja. De hele evolutie is gebaseerd op toeval, althans een groot gedeelte. Ja, precies. Maar, maar, maar er zit niet een grote idee achter, het is gewoon het is zo ontstaan. nee, ik bedoel, ik ben niet bijgelovig en ik geloof niet in voorbestendigheden of wat dan ook. Het hele leven hangt aan elkaar van toevallig, Ja, nou ja, duidelijk, dat is, dat is een mooi startpunt, Daar gaan we over verder praten. Dankjewel, Aadweer. Nee, tot zoiets. Nog een fijne nacht, hè? Jij ook, Groetjes. Geloof jij in toeval, dat de vraag 0801121. je kunt bellen. Uh, je kunt ook even via Twitter een reactie achterlaten, als je dat leuk vindt. De Twitter staat open, tenminste, ik ga zo meteen inloggen. Dus dan komt het allemaal goed. Twitter-adres is eigenlijk heel makkelijk. Dat is luke. De vraag is, geloof jij in toeval? Ah, er wordt lekker gebeld. Dus uh, voeg, jij, uh, voeg je toe aan die lijst met mensen die ook bellen. 0800 -121. Ik ga een plaatje draaien. Van uh, The Cure. Had ik zin in. Ik plek op mijn playlist. Staat daar ineens The Cure op? En toen dacht ik wel... Oh, nou, Toevallig. Close to me. Nacht. Close to me van The Cure. Start. Luk denk. En het is twee minuten voor. Half zes. Goedemorgen. We hebben het over het toeval. Of jij daarin gelooft. Ja of nee. 0800 -1 -1 -1. Erik Pasveer is een funtrepreneur. En de man achter de website Happiness Insight. Heeft ook een artikel geschreven over hoe hij een dag doorkwam. En van alles meemaakte. En daar spreken wij dan van over. Dat is toeval. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Geloof jij in toeval? Nee, absoluut nee. niet. En... <laughs> maar toch, hè, jij, jij hebt ook een, een verhaal op je website geschreven. Uh, je kwam in de file en je luistert naar een radioprogramma... omdat je in de file zat. En uh, nou, je deed mee aan een quiz en je won een prijs. Dan denk ik, dat is toch ja. toevallig? Dat is gewoon toeval. Uh, ja, ja, dat zou je op dat moment kunnen denken. Maar uh, als je dat in, in, het, uh, in het plaatje van die hele dag uh, uh, plaatst... dan was dat voor mij uh, uh, geen toeval. Nee? Want ik heb... Nee, ik heb uh, die dag een, een, uh, ja, een evenement Go Beyond MBA bijgewoond... wat uh, over het leiderschap van morgen gaat... en waarbij uh, energie het onderliggende thema was. En dan niet in de zin van energie die uit ons stopcontact komt... of de energie waarmee onze auto uh, blijft rijden... maar de energie uh, waarvan uh, veel wetenschappelijk onderzoek ons inmiddels uh, vertelt... dat we daar allemaal uit bestaan. Mm -hmm. En uh, middels die energie communiceren wij uh, met, uh, de, met de, de wereld om ons heen. En uh, creëren wij gebeurtenissen uh, die vervolgens in ons leven uh, ja, plaats hebben. Ja, maar, maar als ik het dus, dus uh, wat breder trek, dan uh, zou je haast kunnen zeggen dat door die energie die jij misschien die dag had, ontstond die file, kwam je in de file terecht, deed je mee aan een quiz en won je de prijs? Uh, ja, dat, zou, dat, dat, dat zou, zou je kunnen zeggen, ja. ja. De, de, to, toch, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeiden: joh, dat is gewoon toeval en uh, uh, je deed mee met een quizje? En hoeveel mensen doen dan nou al mee? Dat, dat soort vragen zou je kunnen, kunnen zeggen. Toch geloof jij absoluut niet in toeval? Waarom eigenlijk niet? Waar, waarom zou het niet gewoon toeval kunnen zijn? Nou, weet je, geloof vind ik al iets, uh, iets typisch westers. Uh, het is iets wat, uh, wat, wat een, uh, een, een typisch uh, gevolg is van het, het christendom, wat een enorme invloed heeft gehad op, onze, op de westerse cultuur. Maar als je in andere delen van de wereld kijkt... daar, daar, daar kennen ze dat, dat concept van geloven ergens in... Dat kennen ze eigenlijk helemaal niet. Daar zeggen ze gewoon van ja... Um, ieder mens heeft de verantwoordelijkheid... om voor zichzelf te bepalen... Wat, wat hij waarheid vindt en wat hij niet waarheid vindt. En de enige manier waarop je dat kunt doen... is door te ervaren. Mm -hmm. uh, en... Uh, uh, als je dan vervolgens ook nog... Uh, je realiseert dat... Uh, onze hersenen die zijn zodanig bedraad... dat ze eigenlijk alleen maar kunnen waarnemen wat hetzelfde is. Nou, als je vervolgens eh, dan van je, van je, van je, je ouders, je, je opleiding, je cultuur, je omgeving eh, het concept toeval aangereikt krijgt, eh, je, bent, eh, je, je, je wordt nooit bewust gemaakt van het feit dat het ook was anders zou kunnen zijn, ja, dan zul je er verder ook helemaal niet bij stilstaan, zoals de meeste mensen vandaag de dag ook doen. Ja. Eh, die, die, staan, die staan er niet bij stil. van. Gewoon, waarom zou me dit nou eens overkomen? Waarom? ontmoet ik deze persoon? Waarom, uh, uh, waarom kom ik in de file terecht uh, en, en, en win ik een prijs? Uh, waarom, uh, waarom heb ik altijd een parkeerplaats? Hm. En, want, want dat, dat heb je dan ook gelezen in datzelfde stukje waarschijnlijk, wat ik schrijf. Ja. Uh, dat ik uh, tegen alle kansen eigenlijk in, omdat ik laat was uh, en er een beperkt aantal parkeerplaatsen die daar, bij dat evenement uh, uh, beschikbaar was, uh, en ik toch het gevoel had van, joh, ik moet doorrijden, want ik heb gewoon een parkeerplaats. Ik weet dat, want ik heb bij de supermarkt ook altijd een van de betere parkeerplaatsen. Yeah. Dus ik ben doorgereden en, en dan kom ik daar en dan zegt die man bij de poort van, joh, je hebt geluk, uh, want er rijdt net iemand weg, je hebt de laatste beschikbare parkeerplaats. Aha. En dan denk ik van, ja joh, dat kun jij geluk noemen, maar geluk is ook iets wat uh, eenzelfde betekenis heeft als, als toeval. Yeah. En uh, daar geloof ik niet in. Maar dit was allemaal één dag hè, Hoe dit, uh, ja. Ja. wanneer het gebeurde. Was dit dan ook meteen een, een dag waarop alles op zijn plek viel? Nou, dit was wel zo'n dag waarbij, uh, waarbij heel veel dingen op hun plek vielen, ja. Ja, absoluut. Kortom, uh, wij hebben jou even opgezocht uh, op Google. Daan van Bienen University heeft dat gedaan. Die, die, die, die zocht jou op, want we wisten dat we het gingen hebben over toeval. Uh, wij kwamen huh? bij jou terecht via Google. Dat is eigenlijk geen toeval geweest. Nee, dat is geen toeval geweest, want ik heb, uh, ik heb de intentie om, uh, om met mijn bedrijf en met mijn, uh, mijn, mijn uh, visie uh, om, uh, om zoveel mogelijk mensen daarmee te inspireren en uh, uh, mensen te helpen uh, uh, zich bewust te worden van, van het vermogen wat zij hebben met hun bewustzijn en wat ze nu dus onbewust gebruiken om het leven te creëren wat ze nu hebben, maar op het moment dat ze daar dus anders mee omgaan, uh, dat ze dan een, een, een ander leven kunnen creëren. Ik denk dat we vanaf hier uh, de discussie kunnen starten... hier op Radio 1 Instart deze ochtend. Dus uh, dat gaan we zeker doen. Uh, vraag is ook dan ook heel simpel. Uh, geloof jij, in toeval 0800-1121. Uh, dankjewel Erik. En jouw website is te vinden via happiness-inside.eu. Dank en nog een fijne ochtend. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Jos, goedemorgen. Jos? Ja, vorige keer hadden we het over geluk. Maar dat ben je al lang vergeten, denk ik. ja. Wat maakt jou gelukkig? Dat had je het ook over reizen en zo in de beste plekken. Ja, weet ik nog. Hè? Weet ik nog. Dat weet jij nog. Ja, tuurlijk. <lacht> je hebt gevoel voor humor ja, en je stelt goede, filosofische, diepgaande vragen. Hm. En je kan leuk uh, met mensen omgaan. Dus het zijn al drie pluspunten. Nou, geluk. En nog een goed geheugen ook. <lacht> en een goed geheugen was ik nog vergeten. Sorry, dat heb ik niet beledigd. Nou, dat geeft niet, dat geeft niet. <lacht> We hebben het over toeval, Jos. Uh, geloof jij daarin? Het is, het is een hele mooie uitspraak van Lao Tse. Die ken je wel, hè? Die oude Chinees. Mm, nee, die ken ik niet zo goed eigenlijk. Nee, en die gaf het antwoord. Sokrates uh, ook, maar die zei het anders. Ja. Zo oh, dus hebben dit alles ooit beantwoord. En die moet je maar even opschrijven, want die is echt keihard. Oké. Okay. Heb je een pen? Ja, uh, ik, ik typ mee. Ik heb een, een toetsenbord. Typ mee. Oh, Oké, okay, daar komt die, hè? Ja. De dwaas is altijd drukdoende, is altijd drukdoende en niks gebeurt. Niks gebeurt, ja. De wijze doet niks. De wijze doet niks en alles gebeurt. Hmm, en, en dat het... is de Ja. nu is de vraag wat bedoelt nou? Nee, ja, precies, ja. Want uh, ik heb het hier staan. De dwaas is altijd drukdoende en niks gebeurt, en de wijze doet niks en alles gebeurt. Wat, wat bedoelt hij daar ja, eigenlijk mee? Samengevat, ik denk dat de meeste uh, dingen in de wereld. de meeste mensen en uh, het bewustzijn. we hadden het net ook, uh, hè, de vorige spreker had het ook over bewustzijn en happy inside en de innerlijke rust en zo. Ja. Uh, als je in dat drukke bewustzijn zit, hè, heel veel stress. dan doet sowieso al 90% van je hersenen en van je hele intuïtie het niet meer. Dus dat mm -hmm. schiet dan niet op, hè, stress. Dus dat is te dwaas. Ja. Is dus volgens mij, zoals ik het waarneem, als ik naar het journaal kijk en naar de, de krant lees en uh, hoeveel mensen vaak functioneren. Jij niet hoor, ik had net jou vier complimenten gegeven. Dus... <lacht> ja, ik voel me nergens meer van aangesproken inderdaad. <lacht> ik mag jou niet bij de dwaas neerzetten. <lacht> ja. Dat wil ik niet. Um, dus die dwaas, dan zit je heel erg in de stress. Maar de wijze, dat heeft heel erg met innerlijke rust uh, te maken. Mm -hmm. Een voorbeeld, als jij uh, goede zin hebt, uh, goede humor hebt, uh, blij bent, opgewekt, uh, rustig, stil, dan neem je veel meer waar om je heen. Ja. Zowel letterlijk als ook uh, met je gevoel ben je veel intuïtiever, ben je veel gevatter, ook onbewust. Ja. Dus een innerlijke rust is goed voor je. En is dat dan ook dat je, dat je dan die, uh, die uh, elementen die wij misschien beschouwen als toeval ervaart? Uh, in voor... Zal ik een voorbeeld uit mijn eigen leven nemen? Ja, doe maar. Ik was aan het slapen in een hele warme, lekkere slaapzak uh, in het Vondelpark. En op een gegeven moment zag ik daar een ontzettend goede plek. Mm -hmm. Een hele mooie, dikke uh, eikenboom. hele mooie, dikke boom. En, en op een heuveltje, dus je kon ook s'nachts niet nat worden. Dus ik dacht, wauw. Uh, en die plek kwam vrij. Dus daar ging ik uh, alvast me klaarmaken om daar die nacht te gaan slapen, weet je wel? Ja. Daar helemaal alleen. En wat gebeurt er nou, Luc? Ik word wakker. En je gelooft het niet. Als in een droom. Echt. Het, is echt het mooiste gedicht wat je kan Er ligt een vrouw naast me. Zo ongelooflijk mooi. Ja. En die lacht er. Eh, toen ik die in, in, zo ineens. Ja. In een slaapzak ook. En, en, en zij. En, en, ik, ik, ik was al wakker. En zij sliep nog. En ze had hele mooie blonde haar. Ik wist niet waar ze vandaan kwam en zo. Dus. Uh, op een gegeven moment, uh, ik val weer in slaap en ik word wakker en uh, ze kijkt me aan. Ze was ontzettend mooi, dus ik was bijna stiekem al verliefd, maar dat heb ik haar niet verteld. Dan mm -hmm. nou, praten ze Spaans. <laughs> dus uh, gelukkig kon ik een beetje Spaans, dus dan heb ik op mijn beste Spaans, Carmen heette ze, yeah. uh, gewoon gepraat. Zoals we, we werden gewoon in, ja, na... Had het koud, dus we uh, hebben die slaapzakken aan elkaar gerit. En toen uh, zijn we in één slaapzak gaan liggen. Daar zijn er wel een paar uur overheen gegaan. Nou oh ja, ik moet net zeggen, dat is een intiem momentje inderdaad. Dat moet je even, even getuimd worden, zoiets. Getuimd? Ja, dat kun je niet zomaar doen natuurlijk. Maar nee, dat ging niet van de ene minuut van de Nee, nee precies, Maar ik ja. wil het verhaal niet te lang maken. Nee, dat nee, is goed. Dus. <laughs> ik heb nog meer wel eens inderdaad. Maar ga verder. Dus, maar het is wel leuk hoe het afliep. Want nee, op een gegeven moment... Uh, uh, om me heen. En dat geloof je niet. En het was echt magic voor mij. Ik zag er ineens heel veel mussen. En die zaten als het ware rond ons heen te dansen. Net als een soort liefdesdans. Ongelooflijk. En, en ik kon die, die, die Carmen was bij jou gaan liggen. Omdat ze dacht. van Nou, die, die Jos, daar wil ik wel even naast liggen in mijn slaapzak. Dat weet ik niet. Want mm -hmm. ik heb haar dat vergeten te vragen. Want we zijn daarna een paar maanden uh, ontzettend uh, leuk We zijn naar cafés gegaan. In lood. En een hele te gekke tijd had. Eh. Okay. Echt een paar maanden. Toen moest zij helaas terug naar Spanje. Toen mm. was het ook afgelopen. Maar het was een fantastische tijd. Maar wat zo mooi was, is dat die, die vogels, die bleven en, en, en we zaten... En ik zei Carmen, look at the birds. Eh? En eh, toen keken we samen naar die vogels. En, en het was net alsof ze een soort liefdesdans ons Ongelooflijk. Goh. Maar even terug naar Laudzee nu. Hè, want even... even uh, als je dus... ...echt van binnen heel stil en heel gelukkig bent... Uh, um, ...want ik voelde me toen echt helemaal te gek. Ja, ik dat ik kan me voorstellen, ja, ja. Ik heb haar nooit gevraagd... ...waarom ze eigenlijk naar me toegekomen is of zo. Want ik weet het niet, misschien uh, toeval. Ja. <laughs> ja, ja. Dat ik ja. me relaxed voelde, weet je wel. Dus het, het, het, ik denk dat laat ze ergens het tussenin zit... ...tussen toeval en voorbestemdheid. Uh, ik denk ja. dat als je heel relaxed bent... ...dat je meer kans hebt omdat die vlinder op je komt zitten van ja. het geluk. En dat, dat je überhaupt in staat bent om die mooie vrouw, of die, of die uh, wat dan ook wat je mooi vindt, om dat goede überhaupt uh, op te pikken. Ja. En, en, uh, en ja de, de, de secret gaat daar heel ver in. van Je kunt het aantrekken, dat vind ik daar weer een beetje overdreven spiritualist. Maar het is wel degelijk zo dat je eigen houding, je eigen bewustzijn, en met name uh, als, als, ik, als ik diep gemediteerd heb die dag... Ja. Er gebeurde altijd ongelooflijk mooie dingen, dus het heeft wel degelijk met mijn eigen uh, instelling te maken. Ja, het, zit, het, zit, het zit een beetje tussen, tussen de twee werelden in. Dankjewel Jos, ik, ik ga even verder, maar ik vind het een mooie gedachte en, en, en misschien zit daar inderdaad wel uh, de, de, de, de, de crux, dat het de waarheid is. Dankjewel hè, voor het bellen weer. Of jij rustig bent of niet, daar zit er in ieder geval wat in. Ja, dankjewel. <lacht> ik ga het meenemen. Dankjewel, hè. tot later weer. O, dag Jos. Uh, we gaan naar uh, Sander toe. Sander, goedemorgen. Ik dat, Zonder? Ja, dat denk ik. Ja, nou, dan ben ik. Het. Nee, ik ja. heb een gedicht over toeval geschreven. Oké. Okay. Maar mijn, uh, ik zie mijn hele leven was een toeval. En uh, zoals ik nu juist nu ben, is dus ook toeval. Uh -huh. uh, ik zou zeggen: alles is toeval. Maar ah. het is ook een woordenspelletje, een beetje. En daarom heb ik uh, het gedicht. Het is wel een leuk gedicht. Dat heb ik al het woord genoemd. Ja, nou kom maar op. Het gaat eigenlijk over toeval. Oké, okay, nou kom maar op, ik ben benieuwd. Ja, en daarom is het toeval, die hebben, of het geluk is ook toeval. Maar ja, zal ik het dus, ja, even lezen dan? Ja, ja, ik doe geen Jan Veen uh, muziekje eronder hoor. gewoon lezen. Wat zeg je? Ik doe geen uh, Jan Veen uh, candlelight uh, dingetje eronder, dat, uh, dat, dat, dat vind ik niet gepast. Dus ik, ik, ik uh, nee, nee. lees je graag. Oké. Okay. Ja. Het woord dat geen verlossing geeft, de onzin van het leven beeft. Het leven is het vreemde streven door toeval aan ons doorgegeven. Het toeval is altijd een wonder, wie kan er leven zonder? Het toeval in de toevalste macht is wat ons verstand verkracht. Het toeval is het woord, zo ongehoord... Nou, dat was het. Nou, ik vind het vind eigenlijk, eigenlijk hartstikke goed. Ja, <laughs> ja, ik vind het zelf, ik vind het mijn enige gelicht dat goed is, want meestal zijn mijn gelichten nogal uh, geestig en uh, pessimistisch. Ja. Maar ik heb, ja, ik heb veel gestudeerd en ik, ik, ja, ik weet ook vrij veel van filosofie. En ik, die Laurens geloof ik op mijn zestiende in, heb ik, uh, ja, ja. heb ik daar een toevallige boek, over, Toe, daar, toevallige boek daarna, over gelezen. Ja, ja. En toen werd ik daarna communist en daarna werd ik kapitalist enzovoort. enzovoort. Oké. Okay. En, en, en geloof jij erin dan, in, in, in de toeval? Ik geloof in het toeval. Ik geloof dat ook de vrije markt bijvoorbeeld is het toeval. Alles wat er gebeurt. Hmm. Maar ook um, ja, het bestaan van Stalin, Hitler. Toeval, toeval. Hmm. Dat geen, is niet gepland. Niet, geen, is... Geen, voorbestemd, geen voorbestemd lot. Nou, je zou, dat is dus als je dan lammen van uh, de, de, de, de vrije wil bestaat niet. Dan kan je dat misschien die, die de brein, de nieuwe, de, hoe heet hij die brein uh, uh, onderzoekers? Uh, swap. Swaap en, en uh, lammen heb je ook. En die heeft dat de vrijwillig bestaat niet. Ja. Je zou ook zeggen, alles is predestinatie. Ja. Maar dat er materie bestaat, is ook een toeval. Hoe, uh, dat materie bestaat, dus dat... Uh, de, ja, wat, wat je nou, dat mee? bestaat, dat de wereld bestaat. Dat is eigenlijk allemaal toeval. Ja, ooit een keer een knal geweest en dat is toevallig een, een, een, een ja. aarde geworden. Ja, ja precies. Ja, ja. maar dat zou ook net zo goed niets geweest kunnen zijn, eigenlijk. Hmm. Als je logisch nadenkt, er is niets over materie. Ja. Ja, en dat kun je niet weten. Dat is allemaal toeval. Toeval bestaat, zeg jij die. Ik ga, ja, ik ga ja. nog even naar Sofia. Dank je wel, hè, voor je, je mooie gericht ja. ook. Maar je moet dat, het is een woordspel, hoor. Het is een woordspel. Hè, ja, dus. ja, begrijp ik. Dank je wel. Goed dag, Sandra. En dan gaan we nog naar Sofia. Sofia, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je bent de laatste, Sofia. Vertel, geloof jij in toeval? Nou, net zoals die vorige. Wel en niet, want het is, nou. ja... Maar ik heb in ieder geval wel op 4 juni, op mijn 15e heb ik op 4 juni een heel zwaar autoongeluk gehad. Ja. En op mijn 21ste, 21ste op 6 juni. Ah, oké. Okay. Dus dat lag, lag in, de, in, in dezelfde tijd ongeveer, qua uh, maat. Ja. En, en, en dacht jij toen, toen je dat tweede ongeluk kreeg, wat hopelijk goed is afgelopen... Uh, um, dat is toch ook toevallig dat het uit, uitgerekend op deze datum is? of? dacht je ja, van nou ja het toen, is maar zo toen, toen was ik uh, echt wel vond ik het echt wel heel hekserig en gruwelijk en magisch en zo ja? maar elk jaar wordt het wel iets minder en ik heb maar besloten dat ik dan waarschijnlijk op 5 juni dan een fatal uh, ja, uh, en dat ik dus alleen maar op 5 juni dan hoef ik te zijn voor de dood oh ja dus, dat, dus, ja, die... op, dus op 5 juni, nou, daar hebben we net gehad eigenlijk, je, je, je bent er nog. Dus de, eigenlijk ja. heb, je, heb je het weer achter je overleefd, voor je gevoel. Ja, zo, zo moet ik dan maar gaan leven. Ah, maar waarom leef je dan niet gewoon denken van, nou ja, het, kan toch, het was toch toevallig allemaal. Uh, het, het, het, het, het, het, het is nou eenmaal gebeurd op die twee data, punt. Dat kun je natuurlijk ook denken. Maar jij hebt wel echt zoiets van, nou, er zit oh, iets achter. Ja, nou, maar dan... Dan, dan is het wel weer heel gevaarlijk om in een auto te gaan zitten. Want ik heb al twee zware auto-ongelukken gehad. Ja, maar het kan ook best gevaarlijk zijn natuurlijk rijden. Ja. Je hebt pech gehad, denk ik. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Ja. Ging, zijn ze allebei goed, uh, redelijk goed afgelopen allemaal? Ja. ja. Je, je, je bent er nog, hè? Dat is belangrijk. Ja, en ik, ik kan nog wel redelijk functioneren. Zo, ik, heb, ge, ik heb geen hulp. Maar of dat nou weer... Ja, door, uh, door mijn eigen gezonde gezonde weet ik veel levenskracht uh, ja. rust of dat, dat komt omdat dat de gemeente en de gemeente zo streng is uh, dat ik geen hulp mag hebben. ja ja precies jij ja, dat wil je nou ja. ook weer afvragen ja. nou ik ben blij dat je er nog bent Sophia en dat je 5 juni weer hebt overleefd uh, dit jaar ja <laughs> en uh, het zal wel goed komen ook voor de komende jaren vermoed ik zo dankjewel hè, voor het bellen en nog een fijne ochtend ja. Doei. Doei. Doei. Start. luck ikink. Nou, kijk kijken wat er allemaal gebeurt op Twitter. Meer dan 12 uur lang kon je via een livestream meekijken... met het Nederlandse game team DDG... DDG Live is dan ook trending topic. Ze spelen onafgebroken tegen de rest van de wereld een computergame. En hashtag Nelson Mandela is ook trending topic. De oud-president van Zuid-Afrika werd gisterochtend met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. De 94 jarige oud-president krijgt uit binnen- en buitenland beterschap toegewenst. Op 9 juni in 1822 wordt het actrooi voor het kunstgebit toegekend aan Charles Graham... En Donald Duck maakte zijn televisiedebuut in 1934, 79 jaar geleden, in het Disney filmpje The Wise Little Hen. En dat klonk ongeveer zo. Duck has any 1970 ontvangt Bob Dylan van de Amerikaanse Universiteit Princeton... een eredoktorat voor zijn muziek, gebeurde ook vandaag de dag. Jan Veen is jarig, gefeliciteerd jongen. Nederlandse pianist met zijn prachtige lange blonde lokken... is vandaag 47 jaar geworden. En Natalie Portman blaast 32 kaasjes uit. De actrice won in 2011 een Oscar voor haar rol in Black Swan. En ook voetballers, ja, niemand ook, allemaal een jaartje ouder natuurlijk. Wesley Sneijder is jarig, hij heeft een... nou ja, eigenlijk heeft hij gewoon een rotseizoen achter de rug gehad. Hij mag zijn verjaardag vieren samen met Jolante. 29 jaar wordt die. Is het dan nog ergens aan het regenen? Uh, nee, het is lekker droog. Het is eigenlijk de hele week al mooi weer geweest. En ook vandaag schijnt het weer een prachtige dag te worden. En die is nu ingeluid, want het is niet aan het regenen. Some nights I stay up, Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see our gospel oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Ooh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Night. Elke zomer hebben we er wel eentje natuurlijk, hè. de zomerhit van het jaar. Voor 2013 is het nog wat vroeg om te zeggen welk nummer dat dit jaar gaat worden. Maar we kunnen al wel een beetje gaan speculeren en een beetje gaan onderzoeken natuurlijk. En dat doen we met Tom Wolfs, muziekwetenschapper. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja, je hebt drie mogelijke zomerhits even goed, goed onder de loep genomen. Um, wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden voor een zomerhit? Waar moet die aan voldoen? Um, nou ja, als je het over een zomerhit hebt, dan uh, heb je het natuurlijk ook over de dansbaarheid ervan, want dat, dat doe je er natuurlijk op. Um, en dus over tempo, um, een gemiddeld uh, popliedje zit zo tussen de 90 en 120 beats per minute, bpm zeggen we dan. Ja. Yeah. Um, dance, dan ga je vaak alweer wat hoger zitten, dus uh, als het te langzaam is, dan werkt het gewoon lekker niet. Um, uh, je hebt het ook over de moeilijkheid van een liedje, als het een beetje te moeilijk in elkaar zit, dan is het niet leuk. Is het te makkelijk aan de andere kant ook al niet, dus daar zit een factor in. Um, je zou denken Taal misschien, maar we hadden in 2004 een hit van Ozone en die was in Moldavisch. Dat, niet okay, dat maakt het hoeft niet zo over heel veel over. Je hoeft niet per se te denken: van dat is de hele tijd zomer, zomer, zomer zingen of zo. Dat maakt nee, eigenlijk niet uit. Nee, wat vooral belangrijk is, uh, is de catchiness van zo'n nummer. Ja. Uh, waarom blijft zoiets nu in je hoofd hangen en wat houdt je dus langer bezig? Um, en dan hebben we het over oorwormen. Uh, ah, ja. Die zo eindeloos in je hoofd blijven rondspoken en. Uh, dat zijn toch wel vaak de hits, zeg maar. Ja, stiekem irritante liedjes, maar omdat ze uh, irritant zijn, uh, zijn het ook wel weer uh, zomerhitjes die in je oor blijven plakken. Wij hebben even bij ons op de redactie, daar, daar, daar werken allemaal mensen die, die bij 3FM zitten, hè, dus die, die zitten helemaal into de muziek. We hebben even gevraagd van nou, wat is nou jullie zomerhit? Uh, daar hebben we een top 3 uit gedestilleerd en die gaan we even met je doornemen, Tom. Laten we beginnen bij de eerste, dat is uh, Wax, een rapper met het nummer Rosanna, die gaat zo. Oh, yeah, oh, oh, oh, oh. Nou, het uh, begin van het nummer, dit zit wel een lekkere beat in, hè? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het is wel een goeie, dit, eigenlijk. Ja, um, een vrij duidelijke uh, vierkwarts maat, wat vrij standaard is. Vier tellen in de maat, zeg maar. Ja. Yeah. Um, Stabiel tempo. Dat is dus ook wel belangrijk als je erop wil dansen. Dat het niet uh, uh, drie seconden zo gaat en dan weer tien seconden in een totaal ander tempo of ritme. Nee, het moet, moet, moet niet ingewikkeld zijn eigenlijk. Nee, het moet, uh, moet, uh, moet lekker, zeg maar, uh, goed dansbaar zijn. Ja, refrein is natuurlijk ook belangrijk. Dit is het refrein van Rosanna. Ja, dat is een lekker, lekker melodietje ook wel hè dit? Zeker. Weten. Nou, en er zit zo'n lekker mediterraans trompetje achter. Ja. Dus, uh, je krijgt dan een beetje sfeer. Weet je reggae achter, want moet het ook wel zomergevoel zijn? Want je kunt ook zeggen van nou, we maken een makkelijk dansbaar dansnummer... maar wat, wat, wat toch een beetje zo'n ja, duistere vibe heeft alsnog. Ja, ik kan je helaas geen succesformule geven die je uh, per se de ideale zomerrit uh, Nee, op Als had je het zelf wel bedacht natuurlijk allemaal. Ja, en dan hadden we elk jaar veel te veel zonder hit. Ja, dat moet je ook niet hebben. Je moet alles maar één hebben natuurlijk. Hoe kan dat, denk je? dat er uiteindelijk maar eentje naar voren komt... en niet gewoon een heel top tien? Ja, ik denk dat dat ook een beetje met het media pakket eromheen te maken heeft. Wat wordt gedraaid, wat wordt goed gepromoot. We hebben er nog eentje die nu eigenlijk al een beetje aan het komen is. Dat is La La La van Naughty Boy. Laten we daar even luisteren, die stond ook in het top drietje. Voor de, voor de tekst hoef je het niet te doen bij La La La La La. Zou het er zomerhit kunnen worden, denk jij toch? Um, nou, uh, het gaat zo meteen nog een, een stukje verder... en dan merk je dat het tempo echt een, een enorm stuk hoger ligt dan bij, uh, bij Wax. Ja. Yeah. Um, dat do do doet meer dance aan, zeg maar. En ik kan me er op zich voorstellen dat het een zomerhit wordt... ook met, met het fragmentje van La La La La La. Het heeft ook een, een leuk iets, zo'n uh, ja, iets wat wat opvalt... Yeah. Maar ik zou ja, nee, niet se zeggen dat dit de zomer is eh, Oké. Okay. 2013. Hebben we er nog eentje, Love Me Again van John Newman. John Newman, die gaat zo. Oh ja, deze, ja, ja, ja, Dit begint al een beetje een hit te worden, hè? Maar zou het zo meet kunnen worden, denk je? Ja, ik denk daar misschien eerder van, uh, er zit een, uh, echt een lekker ritme, stevig gebied en een goede begeleiding uh, onder. Ja. Um, en samen met het uh, toch wel wat vreemde accent van de zanger, uh, ja, heeft het uh, zeker voor mij wel iets aantrekkelijk. Maar zou die niet te moeilijk zijn? Want het is best wel een credible nummer eigenlijk ook. Hè? Hij is helemaal niet zo heel plat, om het zo maar eens te uh, zeggen. Het, het valt wel mee, want het hele stuk, zit, daar zit vrij veel herhaling in. Okay. Um, het wordt steeds een beetje opgebouwd naar een climax en dan uh, gaat het weer een beetje weg, en dan komt hij weer. Huh. Dus, uh, het zou kunnen. Uh, dat, dat valt wel mee, ja, wie weet. Van deze drie, welke is jouw favoriet, Tom? Ja, ik zou dan denk ik toch zeggen, Max. Uh, zijn na? Uh, twijfel, want uh, daar zit een beetje rapachtig in. Het is misschien niet vrolijk genoeg. Uh, en het tempo dat, dat hangt net een beetje onder die 90-bit van in het. Mm -hmm. Maar toch, ja, het, uh, daar zit een vrij catchy uh, melodietje in die trompet. En uh, dat, dat, uh, ik geef het zeker een kant. Oké, okay, we, uh, we hebben bij deze besloten dat uh, uh, Wax. Met Rosanna, de zomerhit van 2013 gaan worden. Eens kijken of we eruit komen en of het ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Dankjewel Tom. En uh, we. wie weet, als het zover is, dan bellen we je nog even. Oké, oi. Ga ik <laughs> okay, oh, hey. een stukje draaien, ja toch? Waarom niet? Voelt wel een beetje zomer. Voelt ook wel een beetje als een soort uh, levenslied. Begin van een levenslied. Wax, Rosanna. Kom maar gewoon, begin maar. Yeah. Oh. Yeah.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 Some uppercuts And in the morning She be hooked Zo heet hij en het nummer heet Rosanna. En we hebben net besloten dat dit wel eens de zomerhit van 2013 kan gaan worden. Dus als je erop zit te spacen en te deze zomer, dan weet je waar het vandaan komt. Dus wax en Rosanna. Zometeen meer start hier op Radio 1.